Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 100 Nederlandse vrouwen die een spiraaltje hadden... zijn toch zwanger geworden. Dat ontdekte het tv-programma Radar. De vrouwen hadden allemaal een spiraaltje van Bellarine. De maker daarvan zegt dat die 99% effectief is. Deze cijfers lijken dat te weerspreken. Want er zouden 7000 Bellarines geplaatst zijn in Nederland. En wij komen dan in ieder geval al boven de 100 zwangerschappen die gemeld zijn. En dan weet je nog niet van zwangerschappen die niet gemeld zijn. Bij het, het centrum, de inspectie of de fabrikant. En dan zou dat cijfer in ieder geval ook niet kloppen. Zij denkt dat het aantal zwangere vrouwen nog hoger ligt dan die ruim 100 die zij hebben geteld... Inmiddels worden de Bellarine-spiraaltjes niet meer geplaatst in Nederland. In het buitenland gebruiken artsen ze nog wel. De Verenigde Staten moeten dealen met aanhoudende stormen en tornado's. Na het midwesten en zuiden krijgt nu ook het oosten van de VS te maken met zwaar noodweer. Er zijn al meer dan 40 doden gevallen. Naast het noodweer wordt in Texas en Oklahoma gewaarschuwd voor bosbranden. In negen staten wordt gewaarschuwd voor overstromingen door hevige regenval. Nederland dient vandaag met zeven andere Europese landen een klacht in bij de VN over Rusland. De klagers vinden dat de Russen moeten stoppen met rommelen met Europese communicatiesatellieten. Misschien weet je nog wel, vorig jaar was ineens Russische oorlogspropaganda te zien op de Nederlandse zender Baby TV. Onderzoekers denken dat Rusland zenders in Oekraïne hadden had willen verstoren en dat hun signaal per ongeluk ook hier te zien was. En het aviodroom in Lelystad stond afgelopen weekend vol met flight simulatoren. Duizenden wannabe piloten kwamen vanuit binnen en buitenland naar Lelystad om te laten zien wat ze kunnen. Want veel kinderen willen piloot worden. Nou, ik zag je net in een vliegtuig zitten hier in de simulator. Jij hebt talent. Ik heb ook een keer met mijn oom gevlogen. Dus daarom wou ik hier ook heel graag heen. Maar wil je uiteindelijk ook zelf misschien wel piloot worden? Natuurlijk. Natuurlijk. Uh, het liefst voor de KLM. Er waren ook professionals aanwezig en die waren heel enthousiast over hoe echt het leek. Die combinatie van de simulator en een VR-bril. Krijg je het weer nog in het zuiden eerst nog wat wolken. Daarna trekt het overal open en is het strak blauw en flink zonnig. Prima lente weer dus met wel een fris windje bij maximaal 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, Hans. Ja, dat is dit. Goedemorgen, ja, een hele vrolijke dag, want de kampfrie is weer begonnen. Ja, he? inderdaad, de En wij zijn uh, al getrapt. Enorme Grand Prix-fans voor 1 ja. fans En ik hoorde dat jij om zes uur alweer voor de televisie zat. Ik zat om zes uur weer uh, gepikt Steven, gesteven. De, ja, ja, ja, ja, met een kopje ja, ja, ja. koffie ja. stond ik klaar. Heb en, je genoten? Uh, ja, ik vind het altijd wel. Te, ja, het wordt het is, wel een heel bijzonder uh, seizoen, denk ik. Het wordt ik. een heel bijzonder seizoen. Ja, denk ik ook, het ja. ligt heel dicht bij elkaar. En met veel rookies, hè? Die ja, 14 is wel veel. 14 op Norris en. Maar ja, de eerste 15 staan binnen een minuut. Nou, binnen een seconde. was. Een seconde. Ja, dat sorry. lijkt me ook, ja. ja een seconde. <laughs> maar, uh, nee, maar goed, uh, hij had nog wat foutjes in zijn laatste run, heb ik begrepen. Ja, dat viel, nou, het viel ja, maar me ja, man, uh, hij was, uh, ja. hij was uh, uh, redelijk tevreden. met. Hij, het, er, uh, hij zit er redelijk bij, dat ik het zo zeggen. Ja, en dan gaat morgen regenen. Nou, ja, morgen regenen. Dan ja. weet jij wat er gebeurt. Nee. Ja, dan wint Norris. Uh, sorry, dan wint Verstappen, <laughs> inderdaad. Nee, ja, dat ja, dat ik ja, dat lijkt me duidelijk. Goed, uh, we gaan weer een programma maken. Goedemorgen, Stamvoort. Wat gaan, gaan we allemaal doen, Gerrit? Ik heb hier een lijstje voor me. Ja,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 Precies. Uh, Mar uh, Marianne Rebel komt langs over de kinderkunstlijn. We zijn wel heel goed stelling. bezig met kunst. Hè, ja. Ja. ja. Het is Mar Marianne hè, Rebel. Marianne Bill uh, En Billelstroom maar komt nog langs. Hè, want er is morgen weer een klassiek uh, concert. Ja, en dat is heel ja. leuk. Hè, dat classic concert. Ja, dat is een soort cabaret erbij. Hè? Ja, dat is ja. echt waanzinnig. Ja. Ik heb het gezien op, uh, op YouTube. Oké. Okay. En uh, ik, ik vond het zelfs... Uh, Bed and Flow heet het. Ja. En ik vond het zelfs zo leuk dat ik dacht van... Uh, misschien dat ga ik ja, er even langs. Ja, je hebt gelijk ook. Morgen vanmiddag ja. om drie uur. Precies. Uh, we gaan even...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 Uh, uh, als, u, als, u, als, u, als u wilt uh, starten natuurlijk. En meestal start hij wel hoor. Ja, dat lijkt me ja. wel. Maar geen geluid. Oké, okay, en anders gaan we Ik gewoon. Waar uh, het aan Ander, Anders beginnen we zo met, uh, met het gesprek uh, ja, over Duinkjesveld. Ja, Duinkjesveld. Uh, uh, daar is uh, Nigel Lancaster uh, eigenaar van uh, uh, de Dunes. He, de, de, go, de, go, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, die is daar erg bij betrokken natuurlijk. Hij zit op uh, het hele, hele, hele terrein zeg maar, van Duintensveld.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 Um, georganiseerd vanuit Sportservice Service Kennemerland, waarbij uh, wij zijn bij betrokken. De hockeyclub was bij betrokken, voetbalclub Lions Corvis Sporthal, om te kijken als er meer samen kan gewerkt worden. En uiteindelijk zijn er volgens mij zijn we drie bijeenkomsten geweest, ook bij de Joe de Bulls zijn we geweest. En de wil was aanwezig uh -huh. om samen te werken, om beter te kunnen inrichten een, een beter soort samenwerking. Maar wat kon, wat kon eruit dan? Uh, ik bedoel. Uh... Ja, eigenlijk niks. Het gaat gewoon oh, in de laag. Het schiet niet op. Uh, <laughs> <laughs> uh, wat je wel, wel merkt is: de wil was wel aanwezig. Uh -huh. Er zit een heel groot uh, uitdaging van gebrek aan vrijwilligers, uh, discussie van uh, teruglopen van, van, van supporters, ja. teruglopen van leden. En hoe kunnen ze eigenlijk mee, meer samenwerken? Uh -huh.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 Dat, is dat, het, dat het, komt het het op neer. Ja, ja, het komt natuurlijk een aantal aan, uh -huh. uh, tijden veranderen. Natuurlijk. Er is een wisseling van de wacht geweest uh, van, uh, in de politiek. Ja. Dat ja. houdt in, je moet het hele verhaal opnieuw eigenlijk uh, ja. een beetje opstarten. Dat was een onderwethouder Ten Haafde, overleden? Uh, ja, um, uh, ja. Uh, eindelijk naar aanleiding van Lars ja. ja, ja uh, Lars had ja. dat een beetje om natuurlijk in zijn portefeuille Ja, nou, sport, is, in, ja. Uh, sport zit ook in. En uit van de teamservice uh -huh. uh, Zandvoort, die had een beetje de, de rol daarin. Uh -huh. Nou, uiteindelijk gebeurt gebeurd weinig mee.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 Bijzondere dingen uit. Nou, ik heb er niet, niet echt naar gekeken, maar het geeft het een beetje tot in de midden-maai om te kijken, daadwerkelijk. Mm -hmm. Maar ik, we kunnen het niet alleen. Mm -hmm. Dus we, um, eindelijk, wij hebben ook wel eens alleen aan zijn eigen vijven van, van mensen. Dus eigenlijk hebben we hulp nodig. Ja, maar, maar goed, jij begint hiermee. En, uh, ik had het je vorige week ook een keer gevraagd. Wat, wat, wat, wat verwacht jij nou? Ik bedoel, je, je hebt een goede club, je hebt een voetbalclub, dus er zijn leden. En... Eindelijk, eindelijk verwacht ik niks.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 Ja, oké, okay, uh, maar de, de, de, de, de, de, als het 100% lid is, dan, dan, dan hebben we weer velden te weinig. Tuurlijk, tu, tu, tu, tu, maar dan, dat is de volgende uitdaging. Ja, ja, dan ja, moeten nog ja, meer velden ja, bij komen. En wat je merkt is, dat, natuurlijk je praat over het verenigingsleven, mensen zijn lid van een vereniging, maar hoeveel individuele sporten zijn er? Mm -hmm. Afgelopen week is die uh, bootcamp uh, geopend, ja. het ziet fantastisch uit. Ja, mm -hmm. ja, het ziet er mooi uit. Het ziet er echt heel mooi uit. En wij merken ook nu dat en, af en toe kinderen gaan daar in de ringen hangen. Ja. En, uh, zelfstandige sportinstructeurs gaan het ook voor gebruiken. Het moet wat bekender worden waarschijnlijk nog. Ja, maar dit hoop, dit is, ja, als het eenmaal bekend is, mm -hmm. dan langzaam begint het. Ja. Dat is een beetje hetzelfde verhaal met de ja, enquête. Ja. Dus uh, ik moet bekendheid creëren. Mm -hmm. En op dit moment heb ik, nee, heb ik gewoon geen verwachting daarvan. Mm -hmm. Omdat wij geen ideeën hebben. Maar er zijn altijd heus wel andere, betere ideeën of andere ideeën. Misschien ideeën, ik zag iets heel snel voorbij komen van een atletiekbaan. Ja. Huh. Uh, um, ik, heb, ik heb hem ook ingevuld, ik heb een uh, kartbaan. Ook? Ja, Ja. K kartbaan is ja, ja. Ja. ja. Wat is nou beter in Zandvoort dan een kartbaan? Ja, ja, dat is een buitenbaan. Ja. Ja. Ja. Dat lijkt me enig. Dus, nee, dat dus, kan, dat kan. Dus komt. Dat op een gegeven moment, het is niet een kwestie wat, wat niet en wat en wel kan. Maar hoe ga je iets inrichten? Hmm. Hmm. Ja. Um, uh, en hoe ga je op bepaalde tijdstippen...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 ...professionele begeleiders. Ja. Dan heb je middelen om dat te kunnen doen. En dat is wat ik merk op dit moment, is iedereen heeft de hekken omhoog gezet. Mm -hmm. En zijn er veel te veel hekken. Nou, maar goed, er kunnen wel mensen invullen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, o, badminton. Mag. Maar als er maar twee of drie zijn, ja, dan kun je hier geen badmintonclub Nou, uh, maar je moet één Een ik. heel mooi voorbeeld. Um, ik kom uit een heel klein dorpje eh, mm -hmm. in Engeland. Dus ik maar. ook. Ja een, oud, ja. ja, een heel klein dorpje, Lutje, Lutjebroek. Dus dat is een heel klein dorp. Serieus? Ja, het serieus. Je echt de ene uit Lutjebroek. Nou, ik, ik, ik kom uit Lutjebroek, ik kan er ook niet zo doen. En jij uit Londen? Of? Nee, nee oh. een heel klein dorpje in Ulverston okay. uh, in Noord-Engeland. En uh, een paar kilometer verderop was het <coughs> een heel verlaten, echt dorpje. Het was een nou mm -hmm. mining town. Golfbaan erbij waarschijnlijk? Nee, het was helemaal geen golfbaan. En er was één, één basisschool. Mm. Met, met honderd uh, leerlingen. En een van die leerkrachten was helemaal gek van tafeltennis. Dus wat hij deed, hij kocht de tafeltennistafel en hij zette het gewoon in de gang. Ja. En over een periode van drie jaar, elke klas lokaal had de tafeltennistafel. Oh, ja? Ja, mm. In de gangen. Elke kind speelt tafeltennistafel. Mm, grappig. Op een gegeven moment, die olieflek groeide uit, want mm. die ouders moesten ook. Mm -hmm. In elke sporthol was het tafeltennistoernooi. Over de hele omgeving. Er was ook een kroeg met de tafeltennistafel boven. Omdat lege ruimtes, invulling van ruimtes. Op een gegeven moment, nummer 1, 2 en 3 van Engeland... van de tafeltennis, komt van die school af. ja? Ja. Grappig. Dus ik heb eindelijk ook tafeltennis gespeeld. Ik speel tegen nummer 3 van Engeland. En dus het begint met twee een Ja.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 Nee, dat is waar. Maar goed, uh, ik denk dat nou, mensen over bijvoorbeeld of, uh, ook, uh, ook. Een bijvoorbeeld padelbanen ja. of tennissen in een hal bijvoorbeeld. Maar ja, goed, als je al ziet hoe lastig dat is om een tennishal daar. Ja, maar het is afhankelijk van, van wat is de wil, wat is dan wezen, wat is de inrichting. En daarom gaat daar je ook over samenwerking. Mm -hmm. Mm -hmm. op een moment, hoe kun je multifunctionele ruimtes creëren? Ja, maar er wordt dus al voor acht jaar gepraat over een, een opblaasbare tennishal. Ja, maar er is, nooit, er is nooit een enquête gehouden. Nee, er is geen enquête gehouden. Maar, <laughs> uh, nee, daar ben dat de, eens. Dus dat is een aanleiding. Om maar op, maar jij, jij bent natuurlijk direct bij betrokken daar. En, uh... Ja, ik ben bij betrokken, bij, bij heel Van Duintjesveld. Want uh -huh. het is ook heel belangrijk wat gebeurt met je buurman. Maar waarom, sta, waarom staat hij er na nou acht jaar nog niet? Kun je, kun je nou, maar dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat zijn ook politieke redenen. Ja. Er zijn uh, afspraken dat gemaakt zijn.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 Gebeurt. Er worden heel veel gemeenschappelijke ruimtes gecreëerd. Mm -hmm. Een van die um, uh, heel leuke dingen die ik wel zag voorbijkomen... is iemand vroeg mij... hoeveel tosti zijn er op Duintjesveld? Uh -huh. <laughs> en, en als je daarvan uitgaat van dat metafoor... ja, ja ik denk de dame had wel gelijk ja. uh -huh. Hoeveel tosti zijn nodig? Mm -hmm. En hoeveel gebruik je die tosti -ijzers? Ja. Dat vind ik een heel mooi metafoor mooi ja, ja, ja, ja. hey, de, de, de golfbaan gaat op zich goed, hè. Die, ja, golfkamer gaat prima. Goede bezetting. Ja. goede bezetting. Ja, goede bezetting 10% van de Zanvoor golft. Hoeveel? 10%. Okay, 10 er ja, zijn nou. bijna 2000 mensen golfen. Ja echt waar? Ja, ja, ja, in okay. ja maar ook die geen lid zijn bij, bij open golf. Ja, maar hebben ze bij jullie een, een, een, een golfbewijs nodig? Um, uh, ik zeg het, iedereen is, toe, is, is um, uh, toegelaten. Als je maar niet de baan ja, nou, eerst In instantie door de voordeur. <laughs> ja, <laughs> <Wat zei je? laughs> iedereen moet door de voordeur komen. Ja, ja, ja, ja, We ja, hebben ja. natuurlijk heel veel maatschappelijke problemen ja. met mensen die via die achterdeur komen. Ja, ja. Um, best wel veel procesverbalen verbalen van vernieling. Oh ja, overal. Van die dus, Het is niet alleen maar duinschepel, maar het is de hele, hele, hele ja. omgeving. En jullie doen ook uh, um, um, restaurant erbij. He? Ja. Ja, op donderdagavond. Ja, dat een groot succes, hè? Uh, ja, dat, dat eindelijk was een beetje oud geboren door. Um, uh, ik heb een keer op thuis bezorgd besteld. Ja. ja. En ik schrok eerst van de prijs. Ja. Ten eerste. En de tweede schrok uh, ik van mm -hmm. de kwaliteit. Ja. En um, we hadden een discussie met, uh, met, met, die, met de Cox en alles en al alle het personeel. Hoe kunnen we dan iets creëren dat, um, uh, dat uiteindelijk een soort ook gemeenschappelijke belang ook heeft? Ja. En uiteindelijk zijn de maaltijden terecht gekomen. Dat was gewoon met een, een gezamenlijk idee. 10,50 voor een hoofdgericht. Ja, um, we begonnen met het verhaal van wie moeten we concurreren. Je ja. nou, moet niet met een restaurant concurreren. Nee, je bent een nee. sportclub en dat moet je eigenlijk niet gaan doen. Dus je moet concurreren eigenlijk met die afvalmaaltijd van Albert Heijn. Ja. Dat mensen gewoon geen tijd hebben, heel snel van werk, geen zin om te koken, ja. en kopen ze dan iets. Dus daar gingen we concurreren. Dus we gingen uiteindelijk van een prijs uit, uit, uitgangspunt. En wat we ook eindelijk met de golf. Mensen geven het, het belangrijkste bezit je hmm. tijd, niet je geld. Mensen moeten beslissingen maken om ja. in die auto of op de fiets hmm. of ergens naartoe te lopen. Dus het moet, moet gewoon leuk zijn. Ja. Als het niet leuk is, dan doe je dat niet. Maar nu, nu zitten er elke donderdagavond 60, 70 man of zo. Ja, we zitten elke donderdag 70 mensen. Ja, dat is zo. Ja. ja, goed. Wel nou, elke donderdag. Ja. Leuk hoor. En um, wat je wel merkt, is het uh, het een soort huiskamereffect uh -huh. op heel veel mensen. Dat, um, wat leuk is dat um, twee mannen komen elke donderdag. De beide vrouwen zijn overleden. Huh. En zijn ze gewoon een avondje uit. Ja. Met z'n tweeën. Dus de, de, de sociaal, de sociale gevoel is het ook nog goed. Ja, zo, het maar, is uh, sociaal. En heel veel mensen vanuit uh, <coughs> pardon, um, uit noord komen. Hmm. Ja. Uh, met uh, gezelschap. Ja, ja. En je vragen, hoeft niet lid te zijn. Hè, nee, absoluut, jullie? Niet, absoluut niet. En mensen komen gewoon gesprek. Hmm. Uh, je hoort wat riled en sailt in die omgeving. Mensen willen hun verhaal kwijt. Ja. En daar nou kom ik terug naar die enquête. Mensen ja. moeten hun verhaal kwijt. Mensen moeten gehoord worden. Ja, de, ja. Moet geluisterd worden. En niet georganiseerd van bovenaf. En dan uiteindelijk een beslissing Aha. wordt gemaakt. Um, hmm. van, van, van iets wat eigenlijk je eigenlijk niet bij betrokken voelt. Ja, ben je ja. verder nog iets van plan met, met, de, zeg maar, met, de, met de gollopbaan? Want ik heb wel eens gehoord dat, dat je ook ooit het idee had... om daar een huisjes uh, omheen te zetten, zeg maar. Nou, natuurlijk. Het is dus, dus, dus, dus, dus altijd, altijd ideeën. Nou, hmm. Alleen uiteindelijk op dit moment nog niet. Nee, dat maar dat zou je misschien wel willen? Ik, bedoel, ik heb geen idee, Hans. Nee. Het is precies dezelfde. Het is heel raar om te zeggen: je hebt geen verwachting. Nee. Nou, misschien kun je dat in de enquête opzetten. zetten. Maar zet, zet, hem, zet hem erbij. Hans. Dan zet je in elk huisje een tafeltennistafel. Tafel. Ja, ja. ja. Zo kom je er wel. Maar dat, dat soort voorbeeld van een van tennistafel, mm -hmm. wat ja. daar gebeurt, ja. is uiteindelijk: je moet met iets beginnen. Ja, ja dat op, is zo. Ik noem iets. Um, heb je uit um, uh, ging gieten? Mm. Heb je dat ooit gedaan, Hans? Ik heb het nooit gedaan. Nee. Nou, misschien ben je er in. Kleiduif schieten wel. Ja. Dat heb ik wel eens een keer gedaan. Ja, ja maar bij spreken als je het nooit gedaan hebt. Als je, als je nooit een saxofoon in je, in je hand hebt, hoe nee, weet dan, je als je saxofoon uh, kunt spelen. Dan ja, ja. weet je zeker dat je niet dat je, dat je, dat je, ja. kan. Nee, dat klopt allemaal. Uiteindelijk, ik denk het. Moet een, uh, duintjesveld moet een soort uh, moet ook veel meer betrokken uh. bij, bij Noord. Mm -hmm. Je merkt wel, we zijn wel een, een heel afgelegen gebied. Uh. Uh, de, de, moment, de moment dat iemand binnenrijdt het is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 om het uh, uit te zetten bij de buurman, buurvrouw, ja, kinderen. Ja, ja, ja. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat niet alleen de ouderen het invullen. Mm -hmm. Maar ook de kinderen. Kinderen hebben waanzinnige ideeën. Ja, ja, ja. Tot, ja. Tot, de, tot de gekste ideeën van het Disneypark, tot het worden. Ja, maar wordt. En dat is, Hens hen zijn de meest creatieve mm -hmm. tijd. Ja. Omdat um, vaak education kills creativity. Ja. Mm -hmm. Dus de meer je weet, eigenlijk de minder je doet. Ja. Ja. En als op een gegeven moment, ik wil op Pel Blanco...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 wat daar reilt en zeilt. Er um, is ook de mogelijkheid om een e-mail e te sturen. We wil ook meer mensen praten daar ook over. Okay. Ook hun ideeën. Ja, ja. Nou, dus die, um, echt participatie. Ja. Op, op 100%. Ja. Um, nou, er staat hier ook een QR-code op. Hè? Ja, er zit een QR-code op de flyers. En dus kan je hier, dan kom je automatisch op de, op de website. Hè? Ja, automatisch. Ja. Het duurt ongeveer twee, twee minuten om in te vullen. Ja, ja. Ja. We gaan wat prijzen klassiek, erbij ja. doen. Om mensen te stimuleren om het niet ja. te doen. Rondje, rondje golf bijvoorbeeld? Nou, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar ja, als iemand niet meer golf heeft, zit daar niks aan. Dus ja. misschien ja. wordt het word een patatje bij de lokale ja. Betat, ja. Ja. Ja, of, ja, VVV. Bonnen. Of een donderdagavond. En, uh, een duimaltijd. Nou, ja. ook. Uh, ja. Maar nou, ook, ook, ook dige, ja. meer de dorp bij te ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Nou goed, uh, ja, we moeten afronden, uh, Nijssel. We kunnen nog een uh, uur praten. Maar met er zijn andere gasten ook. Die, die komen ook zo. Mag ik je hartelijk bedanken voor je komst? Maar jullie ook voor die patatjes? Heel veel sterker. Laten we hier een paar liggen, ik ja, laat een paar van ja. die volgende, um, volgende week gaan we dan huis in huis okay. gaan we dat ook uh, er zijn 1000 folders al gedrukt uh, okay. maar mijn vraag is aan de luisteraars alsjeblieft ja. uh, Ik kan er ook anoniem hoeft ja. niet uh -huh. namen erbij uh -huh. Daarin. Maar ook, de, ook vraag aan de kinderen, vraag aan je buurman, ja. vraag aan je nichtjes, neefjes. Ja. Ja. Omdat, je dus dat, zijn, we kunnen ja. niet alleen. www.sportivstandfor.nl. Www dat je zo snel invullen. Hey, hartelijk bedankt. Nou, Hij is geniet goed. van het mooie weer. Dankjewel. En Vra wij gaan mooi. luisteren naar muziek. Ja, we gaan luisteren naar muziek. Dankjewel. <tomst> A right side one has right another on our side. our side It had to, it had to be done, it's a pity, a pity man We cannot, we cannot right allow, that treasonless we out. We must, I must show them it's now, we don't need, need to lie We haven't, we haven't a doubt, that fear are the right If you don't look out, are you suffering their the right? The heroes, the heroes return And the royalty are dead While the angels learn At the end The got to be done, The got to be a good bitches, little bitches, man, right Right side, one on. right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 Koning Willem 1. Willem 1. Hier staat Koning Willem II. Ja, maar dat heb je het fout. <laughs> Dank je. Nou, misschien ging het op het spoor uh, dat ja. Willem II ook meedeed. En door onder, uh, andere subsidies kwam het benodigde kapitaal van 150.000 gulden tot stand. Ja, klopt. Ja, dat en wat klopt wel. het leuke dus is, en dan, dan komen we even op, die, op die, uh, dat project wat we nu hebben. We hebben dus samen met Koen als projectleider een mooie werkgroep gemaakt... Mm -hmm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 ...elite niet door het stinkende zand voorbilden. Dan mm -hmm. ah, okay. krok die weg als je hem nu doortrekt zou je via de Kerklaan door gaan rijden. Kerkstraat of Kerkstraat sorry. Dat je dus die hoge weg eromheen legt. Want dan kom je niet in aanraking met het verpauperde armen. Ja ja ja. Ja, ja ja ja. Dat ja, ja, ja. soort dingen. En dus we zijn ook heel erg aan het kijken van hoe was die relatie met de elite en de bevolking. Wat waren de bewegingen? Waarom wilde men dat? Want je hebt eigenlijk drie overgangen. Je hebt het arme vissersdorp. Zandvoort als kuuroord. En vervolgens Zandvoort als inderdaad moderne badplaats. En waar, waar was het badhuis toen? Het badhuis stond wel waar nu het Badhuisplein natuurlijk is. Alleen wat meer naar achteren toe. Uh, Oké. Okay. Ja. Dus hey, uh, nu uh, uh, kunt u het eigenlijk over een paar jaar uitsmeren. Hè? Uh. Ja, dat is het leuke. Want op zich, uh, als je een <coughs> feestje houdt, zeg je van... joh, ik zie hier ook de vlaggen hangen. Ja. 35 jaar zetten dat was op die dag. Ja. Uh, in 1825 18, 25 is men dus begonnen met die straatweg... Mm.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 of jullie iets tegengekomen zijn... wat helemaal nog niet bekend was? Ja, er zitten wel echt wel dingen in. Maar ja, goed. <laughs> dan kom ik graag weer terug. maar naja, een... de nee. ja, Je mag het nu ook zeggen. Nee, dat hoor. weet ik. Maar kijk, er zijn <laughs> natuurlijk dingen die we inderdaad niet wisten. Er zijn dingen die anders gegaan zijn. Ja. Um, ook de, de reden... en die vind ik zelf heel mooi... waarom die mannen dus dat begonnen zijn. Mm -hmm. en deden ze dat eigen gewin? Deden ze dat voor de zandvoeters? Deden ze dat voor de gezondheid van nou, de Alemers? Ik denk het eerste...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 is Hoe mensen met elkaar corresponderen. En dan zie je ook dat ze binnen die eigen bubbel blijven. Ja. Dus die elite blijft ook binnen. Weet je? Ja. Dan is het de heer die, die kan u vandaag niet vergezellen, maar mevrouw dat u mm, dan komt. Dan mm, kunt u vast mm, de taal van mm. reserveren. Ja. Hoe, hoe vaak is die sessie in, Nelo, in Zandvoort geweest? Ja. Weet ik niet zo niet. Volgens dat... mij maar één keer. Toch? Ja, volgens mij inderdaad één ja. keer of zo, Maar dus, lang, lange tijd. Later. Later. Ja. Wij zitten in ja. deze periode echt aan het begin. Ja. Dit, dit is de tijd van de badplaats, het Kuuroord.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 Ja, er zijn zelfs verhalen dat het gezond was om warm zeewater te drinken. Ja. <laughs> dus een, beetje, een beetje zout lijkt me. Maar nou ja, buiten dus, uh, ja. <coughs> Voor je rug. Uh, hand. Ja, ja, ja, alles helpt. denk ik. Ja, ja, ja, ja, maar, ja. ja bijzonder hè? Ja, heel bijzonder. Ja. Ja. Maar het is een leuk project om, is, om is, aan te het is, werken geloof super ik. superleuk. Kijk, het is voor mij is het een soort hobbyproject. Ik ben woordvoerder voor de gemeente Zandvoort. Ja. En uh, ik, ik mag meedraaien in, dit, in, dit, uh, in deze werkgroepen. Dat is natuurlijk superleuk. Ja. Jij houdt uh, wel van de historie, hè? Ja, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk Paulus van de kop.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 Ja, en ondertussen is die werkgroep feest, zoals ik hem dan maar noem, ook hard bezig. Ach, ach. En ja, dat zal uh, ik denk voor de zomer echt wel concreet worden. Ja, een beetje uh, ja. duidelijk uh, ja, wat, kijk, wat er even we, we weten natuurlijk één ding weten we zeker, dat op die, in september 2025, uh, toen is dat uh, plan voor die mm -hmm. weg uh, getekend en, en, en uh, is de hypotheek daarvoor uh, rondgekomen. Toen is men begonnen, dus die mijlpaal hebben we al. Ja, en we hebben de mijlpaal van 15 jaar.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 is nee, een, idee. Dat een goed jou idee. Een, ja, ja ik het. Hey, Schut natuurlijk zo al. Ben je Van harte welkom met allerlei <laughs> ideeën. Hey Walter, mogen wel jou hartelijk ja, danken natuurlijk. voor je komst. En, uh, ja, dan, ja, ja leuk, over het was. Dit, Over dit onderwerp zullen we nog een keer uh, spreken, denk ik. En bedankt, uh, geniet van het mooie weekend. Doei. En uh, we gaan weer even muziek draaien van Dolly. Heel goed. Dirty old river Must you keep rolling Maar de, de Kings met Wordle of ja, ja, dat wel. Heb jij dat uitgezocht, Dolly? Goed bezig, Dolly? Ja, nou ja. <laughs> Dolly, okay, nou, Dolly heeft het uitgezocht. Uh, we uh, hebben, we we daar kun de, je de, ja merken dat het smaak heeft? Ja, ze hebben de microfoon gestolen omdat er drie ja. gasten zitten. Ja, drie gasten. Die, uh, ja, de microfoons moeten verdeeld worden. Uh, ja. en, uh, nou, stel jezelf even ja, voor. Even kijken waar we het over hebben. Dat gaat over langlevende kunst. Lang dat is er anders dat uh, ja. de luisteraars weten waar we het over gaan hebben. En dat is een informatiebijeenkomst, kunstworkshops 2025. Ja. Nou, wie zit er bij onze tafel? Ik zie uh, Ronald Brakel. Misschien dat je even kunt vertellen waarom jij erbij zit, omdat je...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 Okay, is, de uh, mobiele is, uh, camera, zeg maar. Ja, eigenlijk ja. Uh, is dat veel actueler natuurlijk. Dat kun je wel uh, ja, ja, uh. Iedereen uh, noemt zich de fotograaf tegenwoordig, ja, toch? <laughs> ja, dat is, dat is, nou is wel, wel jammer. jammer. He, ja, dat is wel jammer. Wat werk betreft voor mij heel wat minder. Ja. Ja. Maar ja, je maakt toch de mooiste foto's nog steeds met... Uh,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 Uh, boven de 18 kan iedereen even kijken okay. bij de open dag. Wat er allemaal uh, te doen is. Wanneer uh, is de open dag? Dat is op aanstaande dinsdag. dinsdag. En tussen 2 en 4 uur in de middag kunnen mensen... Waar is dat? In de pluspunt. pluspunt. In, de pluspunt. In, in, in Noord? In, in Noord. Noord, Noord. Oké. Okay. Dus uh, ik wil iedereen uh, van harte welkomen. Kunnen ze inschrijven? En, uh, kunnen ze inschrijven. En, uh, praatje maken met alle verschillende ja, kunstenaars. Ja, ja, ja. En kijken naar die aanbod. Was uh, vorig jaar een gro uh, groot succes?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 Uh -huh. Is ik ben gewoon dol op de kunstenaar en kunst. Naar ja, de kunst. Ja, dus dat ja. is wat ik eigenlijk geef. Ja. Ik geef les in de kunstenaars mindset. Mm -hmm. De kunstenaars mindset, ja. wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, dat is echt gewoon dat je gaat verdiepen in het hoe en waarom. Waarom maak je nou eigenlijk kunst? Wat wil je vertellen? Ja. En uh, ja, we hebben het natuurlijk heel Komt veel onder andere uit jezelf natuurlijk hè? uit jezelf, maar wat dan? Hè? Ja, ja, maar ja goed, en hoe uh, pak je dat, dat, dat aan? Nou, wat doe je met die natuurlijk. informatie dan?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 Bijvoorbeeld, de glaskunst, dat gaat gebeuren bij Ellen Kaal. Dat kan ook mm -hmm. niet anders met het glas. Ja, maar ja. maar en bij mij zijn twee workshops in mijn eigen atelier: de <coughs> workshops. Maar dan is er ook één uh, bij Pluspunt. Als de groep te mm -hmm. groot okay. is, hebben ze mooie ruimtes. Dus het is wel verspreid dus. over Zandvoort? Nou, de meeste, de meeste workshops zijn in Pluspunt. Oké. Okay. Mm. En, en uh, Roland is, uh, Ronald is natuurlijk uh, degene die uh, op straat. Uh,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 Uh, dus waarom niet in Zandvoort? Ja, waarom niet in Zandvoort? Kijk, het moet, het moet wat beleven zijn. Het moet druk zijn. Ja, maar is de ja, een hekel toch uh, ook... Nee, ja, ja, Volgens mij heeft hij een hekel aan de ja, Nee, nee, oké. Okay. Ja, hij is niet voor niks gevlucht. <laughs> ik ben, ik ben ontvoerd. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik zie hem ja, nog ja, ja. in de genomen. zitten. jaar geleden. Nee, maar Haarlem is natuurlijk een prachtige stad. Daar uh, kan je natuurlijk ja. prachtig fotograferen. Maar ja, de duinen en de zee is natuurlijk ook een inspiratiebron. Ja, het gaat over mensen. Oh, het gaat over mensen. En, uh, weet je, Dan moet je hier op een zomerdag komen. Er zijn nou, genoeg maar, mensen op het grond. Dat gelijk maar als je, dat, dat is nu niet het geval. Dus we gaan naar nee, Arnhem. Daar is gewoon op een zaterdag... Is in de grote afkruis. Uh, ja. of, of, of, of straatleven. Dus alle, iedereen, ja. Je hoeft niet te wachten tot er eindelijk weer iemand voorbij komt. Ja. Maar scheelt het, ja. het echt zoveel? Met, met, met, in, in, ik bedoel, jij geeft dan die lessen. Maar als je in Zandvoort... Uh, ik denk als je vanmiddag in Zandvoort gaat staan... Ja. Dan zie je best heel veel mensen. Ja. Ja, ja, dat maar is Haarlem dan leuker en beter? Ja, er is dan meer te beleven. En er is ook een marktje hier en ditje okay. dat. En dan... dan, dan uh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 En, en uh, maken. Ja, dat Zo. mag ook voor, voor, voor journalistieke doeleinden. Mag dat Precies. Ook, ook in de fotografie. Ja. Oké. Okay. Maar dat, daar gaat de straatfotografie niet over. Nee, nee, nee. Dus voor journalistieke fotografie. Dus ik mag, voor reclame-doeleinden hmm. mag ik niet nee. dingen publiceren voor, uh, zonder toestemming. Nou, nee, nee, dat hoort. Het uh, ons helemaal, helemaal uh, uh, verdwalen in ah, de realiteit. Nou, dat is lekker wetterie. om met dat even te weten. Nou, al. heel goed. Uh, ge, ja, <laughs> Ik begon er zelf over. Dus, maar goed. Um,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 Anna Maurici Brandi, die doet collages en mozaïek en ook wat heel iets anders. Ellen Kaal doet die glaskunst, ja. glasfusie en dat doet ze in haar eigen atelier. wat heel Bijzonder, Daar is. Een, is. De bij gansen, ja. die smederij, toch? Ja, bij de ja, smederij. Ja, ja, ja, ja. Fred Rosenhart, hij geeft les met aquarel, portretles en ook buiten schilderen. Dus okay. hopelijk krijgt hij een mooie zonnige dag. Nog mensen... een duizend poten, die Fred, die doet alles. Hij doet alles. <laughs> ja, hij ja, is ja. zo leuk en uh, vrolijk ja, zeker, en zeker, uh, zeker, heel zeker, goed in. Ja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 En we gaan kijken naar Keith Haring, een grote inspiratiebron ja, voor mij. Ja. Ja. En ook uh, Andy Warhol en uh, Liechtenstein. We ja. gaan kijken naar Japanse popart. En daar heb ik dan goede voorbeelden van. En daar gaat iedereen. Leuk. Maar kom groeien, waar, groeien waar, kom jij, waar kom jij van origine van aan? Amerika, toch? Yeah, ja, Amerika. ik ben uit uh, California. Santa okay. Barbara, California. Mijn ja. kunstenaarsopleiding is in New York. Okay. En daar was ik... Uh, ja, elke week in een ander museum. En heel veel inspiratie opgedaan. Ja. Heel veel in de popart. En hoe kom je heb... in Nederland terecht? Ja, man, hè voor de liefde. Ah. Voor de liefde. Ja, dat gebeurt gewoon. hè bedoel, ja, ja. ja, tell me. <laughs> Vertel mij wat.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 Nou, uh, ja, ja, ja, in ja, ja. ieder geval vanuit de kunstroutes wist ik het wel. Hè? Ja, Want die ja. liep ik natuurlijk altijd. Dus ik heb jouw werk ook. Heb je dat hiermee uh, meegedaan? Ik, voor dat kunst... ik heb nog. Nee, niet aan meegedaan in kunst, maar wel nou. natuurlijk als bezoeker. Hè? Ja, ja, kijken ja. wat Frans er allemaal ja. Ja, ik, ja. ja. gedaan wordt. Hm. En in dit geval um, ja, ben ik hier nu bijgekomen. En ja. Uh, ja, het is natuurlijk voor mij ontzettend leuk om ook een beetje een ander aanbod te geven Tuurlijk. vanuit die theorie. Want ja. iedereen ja. gaat ja, ja, aan ja, de slag en aan de slag.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 Kom je, te te kom, je kom je eerst, eerst bij, bij mij? Kom je eerst bij mij? Ik sta ook als eerste geprogrammeerd in ja. de hele cyclus. Ja, ik kon even een tekenen, veel. dus ik kom nou, snel bij nou, je dan. Nou, nou, ik zou zeggen, heel leuk. Ik zie je dan 18 maart, uh, Hans. 18 maart. 18 maart, van, van, 2, van 2 tot 4, ja. open dag. Dus ja. dat dus is komende dinsdag. het En dan kun je ook een praatje maken met ons allemaal. Hebben we voorbeelden van wat je allemaal kan doen. En die cursussen die lopen van...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 Uh, wanneer ik uh, de, de cursus ga geven. Ja? Ja, de, de Mina, dat weet ik. Uh, even kijken volgens Heet mij. Met de agenda, uh, Ronald. Ja, ja, dat ja ik, wacht, ik heb nee, het nee, je hoef opgeschreven. <laughs> maar maar ik weet het niet op, uh, helemaal uh, te weten. Uh, er hoor, zijn één datum in, in mei. Uh, en, en dus er zijn twee keer drie uur. Eigenlijk. Ja, ja, Maar de mensen krijgen vanzelf wel de data door. Ja, uh, op de het de de inschrijven uh, staat het ja, precies. ook. Uh, ja, Donna, wil je nog wat zeggen? Ja, en mensen kunnen naar die volle planning kijken via Pluspunt bij de baan. Hmm. hebben ze ook uh, wat folders. Okay, uh, dus precies, uh, hoe we precies kijken yeah. hoe en wat. En yeah. ook via de website. Kun je op de link klinken Pluspunt.nl neem ik aan. Ja, yeah. yeah, bij Pluspunt. En yeah, yeah. ook uh, via Corine Tan. En yeah. even kijken of ik haar e-mail heb. Maar um, in ieder geval, yeah. er stonden een stukje in de krant... van de Sandvoortse yeah. krant yeah. Yeah. over wat meer details. En via de Pluspunt website yeah. kunnen ze kijken... bij uh, langlevende Kunst. Yeah, Als je daarop klikt, dan zie je de volledige... In de pluspunt Zeg maar, Bijvoorbeeld in de krant. In de ja. uh, we gaan er eind aan breien, want we gaan een muziekje draaien. Mag ik jullie heel hard danken en heel veel succes? Ik hoop dat het te druk wordt, allemaal. En een hele en een mooie dag. dag. En een mooie dag. Ja. En een ja. goed ja. weekend ja. en van alles en nog. Wat. <laughs> we, gaan, we gaan muziek draaien. En dan gaan we eruit uh, en dan zien we elkaar. Of voor elkaar Naar het nieuws. I